Dagen en een voorspoedige start. Dit is door Negens met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt voor de aanslag in Berlijn. is mogelijk niet de bestuurder van de vrachtwagen. Dat heeft de Duitse politie gezegd op een persconferentie. Volgens de politiechef is niet zeker dat de Pakistan van 23. die gisteravond werd opgepakt. achter de aanslag zit. Het onderzoek loopt nog, zei hij. Eerder werd al bekend dat de Pakistan ontkende. iets met de aanslag te maken te hebben. Berichten dat de dader nog vrij rondloopt werden gemeld door de krant Die Welt. De dader zou mogelijk nog gewapend kunnen zijn, schreef de krant. De Berlijnse politie heeft via Twitter gemeld dat ze bijzonder waakzaam blijft. Bent u dat alstublieft ook, twitterde de politie. Na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn hebben meerdere scholen in Nederland... besloten om hun schoolreisjes naar Duitsland af te gelasten. Schooldirecteuren zeggen dat er onrust is onder ouders en vinden dat de aanslag ongedwongen plezier op het schoolreisje overschaduwt. De man die twee jaar geleden bij de NOS binnendrong en zendtijd opeiste... moet zijn straf definitief uitzitten. In hoger beroep werd Tarik Zet vorig jaar veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel... en was het hiermee oneens en legde de zaak voor aan de Hoge Raad. Die heeft het beroep nu afgewezen. Daarmee zijn de juridische mogelijkheden van Zet uitgeput. Tweevoudig Wimbledon-kampioene Petra Kvitova... is bij een overval in haar huis in Tsjechië gewond geraakt. Ze werd door een inbreker in haar hand gestoken. Kvitova is inmiddels behandeld en maakt het naar omstandigheden goed. Eerder vandaag had ze zich vanwege een voetblessure... afgemeld voor de strijd om de Hopman Cup. Het weer vanmiddag wordt het 2 tot 5 graden. staat nauwelijks wind. Komende avond en nacht wordt het opnieuw koud... met vooral in het binnenland lichte vorst. Morgen schijnt eerst de zon. Later op de dag volgt meer bewolking...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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. nu. De muziekboulevard.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 Omverdriet. drie.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 30 And my friends Are getting worse Ook op internet. Ziet FM Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles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 Ik doe door hem doorgemeen. Met kerst ben ik alleen. De telefoon blijft stil terwijl ik elk moment verwar. Dat jij me toch nog belt en mij dan vraagt waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou beeld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 Zou maken waar tijd ik verkeerd. Je weet ik ben niet hard en zeker niet van strijd. I you.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 hier onder de kerstboom en zet hem op DFM Take a breath press your head close your eyes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 Dan sturen